Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Vakbond CNV zegt dat bedrijven tot nu toe nauwelijks boetes krijgen... als ze hun werknemers niet goed beschermen tegen corona op de werkvloer. Terwijl particulieren massaal worden beboet bij overtreding van de RIVM-richtlijnen... ontspringen bedrijven volgens de bond de dans. Uit eerder onderzoek van de bond bleek dat bijna 2 miljoen werkenden... zich onveilig voelen op de werkvloer. De inspectie handhaaft nauwelijks en daardoor is er volgens het CNV ook geen druk voor bedrijven om werkplekken veilig te maken. In Groningen heeft de politie vannacht in het gebouw van studentenvereniging Vindicat 15 mensen bekeurd voor het overtreden van de coronamaatregelen. Dat gebeurde na een tip over een feestje dat aan de gang zou zijn in het pand aan de Grote Markt. De 15 hebben allemaal een boete gekregen. Nederlanders en andere EU-burgers die in Kenia zijn gestrand kunnen hoogstwaarschijnlijk morgen mee met een KLM-vlucht naar Nederland. Dat meldt de ambassade in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. KLM hoopt vandaag goedkeuring voor de vlucht te krijgen van de autoriteiten. Reizigers die mee willen moeten daarvoor 900 euro betalen en zich melden bij de KLM. In Overijssel zijn vijf verdachten van een ramkraak aangehouden. Ze zouden rond vijf uur vanochtend met hun auto zijn ingereden op een juwelier in Tebergen. Ze gingen er daarna vandoor met een auto met een Duits kenteken. Die werd later gezien in het dorp Westerhaar-Vriezenveense wijk dat 20 kilometer verderop ligt. Een arrestatieteam heeft de verdachten aangehouden en daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost. Of er bij de ramkraak iets is buitgemaakt is niet bekend. Het weer in het zuiden bewolkt met af en toe een bui. In het noorden droog en meer zon en het wordt 16 tot 20 graden. Vanaf morgen een paar dagen droog en zonnig met een middagtemperatuur van 15 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 zo eenzaam je voelt je te gek zeg jij Maar ik zit niet te dromen Want die blikken in je ogen kan alles tegen mij Ik voel me precies Als jij dus jij kan eerlijk zijn je voelt voel je heel goed Ik je goed. Ik je niet te dringen ik denk dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf heel lang al kan u een dienst bewijzen, dat is alles wat ik ga, zet weg de die angst, ik wist het al. Dit is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef weer hoop. voor de huur, geef mij nu de naam. Ik wil de morgen verder, zolang ik je niet... Alice, is ik als wilde de weg met jou. Ik ben u zegt zeg maar niets. Ik mag beswijgen. zwijgen. we nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Nooit meer te gebeuren. Als je rijmen blijft, van na, dan zul je zien. Als jij straks wakker wordt, jij weer laagt. En mij te voelen, dat ik je vriend bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee. Want ik laat je nu. can't get on all. Even bijhoor voortaan, ga met je mee Want ik laat je nu nooit meer gaan Geef mij nu je angst Geef je hoop, omen, de rug. Geef mij nu de naam Geef je de And he is, and he is, he digs us well with right. Zaterdag 18 april. Goedemorgen Zandvoors. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 10 uur bij je. Wat? Tot 12 uur bij je. En we zijn live. Nog één dag tot de grote marathon. She approaches, never get her out of focus, phrase your glass where the toast is, you want to sip it so you save savor the taste, The premium young lady, bring the sweat to your face, pronounce it moany, all oh, you buffers up in here know me, pleasure is yours, I move across the floor slowly, tilt my neck and wet the back of my throat, I'm serenaded at the bar with you breaking the nose. happy the week is over, time for Saturday to begin, gonna get out I'm gonna party. Over Fridays at an end I can't wait. I can't wait for Saturday to begin. Saturday, I can't wait. I can't to get wait. It's in now. Down gradually, I know you feel me enough to make you want to black out. Open toe shoes, toe ring held in a leather back out. We can dance as long as you don't get your eyes crossed. Smiling every time I hear a source and getting lost into a night with no meaning. Watching me move as I proceed to catch Saturday. feelings. Saturday, get down tonight. Saturday, I'm feeling right. Yeah, Saturday, I'm getting get down, down tonight. What? Saturday, get down. I'm feeling right. Oh, Saturday, get yeah. Down I'm getting down tonight. Saturday, I'm huh. feeling right. What? I'm gonna party for night uh, Saturday, I'm uh, Saturday, right. uh, Saturday, I'm getting down tonight. Uh, Saturday right yeah. Saturday, I'm getting down tonight. Uh, Saturday uh, Saturday, Saturday uh, Saturday, I'm getting down tonight. Saturday, uh, I'm feeling right Saturday, I'm getting down tonight, I'm getting down tonight. Saturday. Kenny Williams samen met Mooney Love hier bij ZFM waar het bijna kwart over tien is. Ja, lekker om weer terug te zijn. Dank aan Jaap en Thomas die het de afgelopen weken gedaan hebben. Ik mag het vandaag doen. Ik ben er morgen bij, ook met de marathon. Maar Jaap is morgenavond in de uitzending, ook met de afsluiting van de marathon. En Thomas die gaat ook gewoon, ook gewoon door van drie tot zes morgenmiddag tijdens de marathon. Over die marathon vertel ik straks veel en veel meer wordt echt heel erg mooi. Maar het belangrijkste is dat we een actie gaan doen voor het Rode Kruis. En onder de noemer Help de Helpers Helpen... haken wij in op de actie die morgen ook in Haarlem gedaan wordt. En we halen gewoon geld op voor het Rode Kruis. En dat kan, je kunt ook nu al geven op, uh, op Giro 7244. En vermeld dan actie Zandvoort. Giro 7244, actie Zandvoort voor het Rode Kruis. Maar morgen is de hele marathon. And down The you. Brothers, 1974 al. The Highway of My Life. Bijna 50 jaar oud. En wat een prachtige plaats. Hier bij ZFM, waar het uh, 17 over 10 is. De zon komt langzaam door hier in Zandvoort. Het is 10 graden en het loopt op naar 13 vandaag. En wij gaan door met Maan. Jij en ik tegen de wereld.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 De zondag 19 april naar onze marathon uitzending en doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis. Dus zondag 19 april de marathon uitzending van ZFM. Help de helpers helpen. And the land is dark and the moon is the only light we'll see I'm mm the -hmm. een lekkere oude plaat, heb ik al heel lang niet meer gehoord. En uh, ja, die hoor je dan hier bij ZFM, waar het bijna half elf is. En ja, straks om half elf praat ik natuurlijk weer met Jelmer. We en neem even het laatste nieuws door. Maar nu eerst Simply Reds. Simply Red, speciaal voor mijn moeder. En als ze morgen weer Simply Red wil horen, ja, dan moet ze gewoon bellen en het nummer aanvragen en de portemonnee trekken voor het Rode Kruis. Zo gaat dat morgen en dat doen we allemaal tijdens de ZFM Radio Marathon voor het Rode Kruis. Ik ga zo Jan me bellen, tot die tijd nog even lekker Jesse nummertje. En yes, yes, yes. at this time, ladies and gentlemen.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 Jazz. Jazz. Hier bij ZFM. En volgens mij hangt hier onze grote jazzliefhebber Jelmer. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Nee, niet zo'n jazzliefhebber? Ja, nou, ligt eraan. <laughs> Heel goed. Hey, Jelmer, um, Jelmer, ja, ik, ik belde je eigenlijk wel eens beetje verrast uh, dat ik je belde... maar je hebt ja. volgens mij toch allemaal wat onderwerpjes nog bij elkaar verzameld. Ja, er zijn toch wel weer wat uh, dingetjes gebeurd en wat nieuwtjes. Dus uh, ja. ik heb weer wat uh, dingen... Ik ben benieuwd. Van. En Hoe staat het ervoor in, uh, in Zandvoort? Ja, om te beginnen dit weekend weer de oproep van uh, gemeente Zandvoort en Bloemendaal... om ook dit weekend weer uh, de kustplaatsen te mijden. Ja. Het is nu uh, uh, net als voorgaande weekenden uh, niet toegestaan... Uh, om Zandvoort in te komen voor dagjesmensen. Dat, uh, de controleposten komen uh, ook weer terug, hè? Uh, Voor alle vervoersmiddelen, uh, dus motorrijders, automobilisten... Pieters, maar ook wandelaars, die worden bij de ingang van uh, uh, de Zandvoort en bij de Zeeweg uh, dringend verzocht om uh, terug naar huis te keren. Ja. En we kunnen ons natuurlijk nog het eerste weekend herinneren uh, dat ja. het enorm druk was. En uh, nu is het dan al bijna een maand zo dat Zandvoort is afgesloten en dus ook uh, Bloemendaal uh, nou, ik heb uh, morgen bij de, bij de radiomarathon staat uh, Irene Jager. Die gaat, uh, gaat kijken of het allemaal goed gaat. En die zal uh, ergens in de middag uh, live inbellen over de situatie bij, ja. de, bij de ingang van het dorp. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Ja. <laughs> en, uh, dan het volgende. Uh, bij meerdere Noord-Hollandse ziekenhuizen hebben hulpdiensten uh, gisteravond een waardering voor het ziekenhuispersoneel laten bij. Ja, dat is een heel mooi initiatief. Ik, ik ga het straks ook uh, nog een stukje van uitzenden, inderdaad, uh, van die uitzending. Ja. Rond kwart over zeven uh, gisteravond verzameld de brandweerpolitie, Marie Chuchet, de ambulance dienst en de reddingsbrigade zich met tientallen voorzijgen op de parkeerplaats van het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid. En om half acht klonk er een daverend applaus. De hulpverleners hielden spandoek omhoog met de tekst Houd alle half meter afstand, samen verslaan we COVID-19. Ja, mooi. Dat die en, hulpdiensten uh, dus de hulpverleners helpen. Ja. Of steunen. Dat is Zeker. echt prachtig. En ook... Uh, op het, uh, het Rode Kruid ziekenhuis in Beverwijk was het een drukte... Mm -hmm. uh, met veel uh, steunbetuigingen voor het ziekenhuispersoneel. Ja, ik vind het echt een hele mooie actie. En, uh, ja, ja. Je kunt, uh, op NH kun je daar de beelden van zien. Dan zie je inderdaad in het donker al die zwaailichten voor die, uh, voor die ziekenhuizen staan... en ja. uh, al die mensen op straat. Ik, uh, ik zal, hem zo, uh, zal hem zo uitzenden vanaf uh, NH. Ja, klopt. Nou, en dan uh, op het uh, terrein van autobedrijf Autostrijder... Uh, Even kijken, de kans dat er bebouwing gaat plaatsvinden op het huidige terrein van autobedrijf Strijder is groter geworden. Okay. Dat, er, dat laat de wethouder en de verheer weten aan de gemeenteraad. Ja. Uh, de bedoeling is dat het huidige bedrijf zich gaat vestigen op de nieuwe plaats in de Kamerling-Onderstraat. Mm -hmm. En uh, als de huidige plek door het autobedrijf wordt verlaten, kan op deze vrijgekomen locatie een nieuw complex met woningen gaan verrijzen, ja. met als naam de Duinwachter. Okay. En uh, dit is dus een project wat uh, nu een stapje dichterbij is. Uh, ja, daar zijn ze al heel lang mee bezig inderdaad. Ja, ja zeker. Uh, en dan nog iets leuks. Uh, Zandvoort uh, eert uh, Hanni Schaft met een korte film. Ja, ik zag het. dat. Het is heel mooi. Uh, ja, Ayla van Kessel uit Zandvoort heeft een korte film gemaakt over verzetheil Hanni Schaft. Het is een eerbetoon aan de vrouw die Ayla bewondert om haar strijdvaardigheid. En dat de film nu af is op de dag precies 75 jaar nadat Annie Schaft is geëxecuteerd in de duinen bij Overpleeg. Is dat deze week? Dat is deze week. Oké, bizar. En de film, de korte film van Aijler van Kessel is op haar kanaal op Vimeo te zien. En hij staat ook op de website van de Zandvoortse Koran, staat hij onderaan. Dus daar is hij te bekijken. Nou wat goed, een mooi initiatief ook weer. Wat mooie dingen. Ja, zeker. Ja. En dan nog even een korte update. Want ja. de eerste betalingen aan ondernemers en zzp'ers is gedaan. Meldt okay. de gemeente. Oké. Okay. Op 16 april zijn de eerste betalingen aan zandvoorts, ondernemers en zzp'ers gedaan. Oh, wat fijn. En in totaal zijn er tot nu toe uh, 427 digitale aanvragen ontvangen. Ja. En uh, de automatisch afhandelde aanvragen zijn al uitbetaald. Of worden de komende dagen uitbetaald. Oké, okay, dat is goed voor uh, iedereen die wilt nou een aanvraag nou gedaan heeft. Ja. Ja. Wilt, wilt u meer informatie over de tijdelijke financiële ondersteuning... dan kunt u dat vinden op de gemeentelijke website. Ja, want die hebben inderdaad ook een heel team daarvoor zitten. En dat vertelde toen de wethouder in de uitzending. Ja. Er zit echt een team om die ondernemers te helpen. En er is een, een spreekuur. En, uh, ze kijken echt naar alle mogelijkheden die je dan uh, en alle regelingen die ja. er zijn. En dan kun je inderdaad hulp vragen. Wat goed. Ja, Nou, nou Jelmer, dan heb, je, heb, je ja. heb je toch nog even heel snel uh, improviserend een mooi lijstje gemaakt. Ja. Ben je er morgen ook bij de marathon om half elf? Mag ik je dan uh, nu bellen? Ik weet dan niet uh, wanneer, welke tijd. Ja, gewoon half elf. Hè. Het is gewoon ons programma zoals oh, ja. altijd, alleen duurt het wat langer de hele dag. Dus... Oké, okay, is goed. <laughs> ik, uh, ik zou even, uh, wie presenteert. het? Ik ben er morgenochtend, zei de gek. Okay. Dus, uh, en daarna neemt uh, Gerrit over, dan komt Thomas en dan komt Jaap. Dus we maken er echt een marathon van. Oh, ja. Nou, het Giro-nummer is ook al bekend. Hè? Ja, ja, we gaan. Uh, we hebben, uh, het is de Giro nummer 7244, wat het Rode Kruis uh, opengesteld ja. heeft. En als je dan uh, daarbij vermeldt, actie Zandvoort, dan komt het helemaal te goed aan de lokale Zandvoortse radio. Of uh, radio, zeg ik al, R Rode Kruis. Ja, dat is ook de reden waarom er een extern Giro-nummer is. Ja. <laughs> Goed, Jelmer. Ik spreek je morgen in de uitzending uh, rond half elf, denk ik. En, uh, ja, En ga, ga ik nu even Davina Michel en uh, sneller draaien met 17 miljoen mensen. Tot morgen. Moi. Tot morgen. Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat.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 een stukje aarde die schrijf je niet de wetten voor die laat je in hun waarde zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer, kamer. en ondertussen knijt de harde Ik in de zorg die amper slapen maar 17, 17 miljoen mensen is het best wel even slikken zit de helft inmiddels thuis maar 17 miljoen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 Uh, wij hebben in het land gezien dat uh, collega's van de hulpdiensten de zorg bedankten uh, die ze leveren en die nog de komende tijd geleverd gaat worden. Uh, en vanuit de hulpdiensten kunnen we dat het makkelijkst, maar wel stil met onze zwaailichten doen. En wij konden in onze regio daarin niet in achterblijven. Dus wij hebben vanavond bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem uh, onze dank betuigd, onze steun uh, aan de groep. Daarnaast koppelen we hem ook wel om het publiek op te roepen de anderhalve meter afstand te waarborgen. Want uiteindelijk kan iedereen daarmee de zorg het beste helpen. Ik vind het heel bijzonder. Wij werken met z'n allen heel hard samen om dit goed te doorstaan. En dat doen we met de huisartsen en met onze collega ziekenhuizen. Maar dat ook deze hulpdiensten op deze manier zo'n warm hart onder de riem steken, daar zijn we werkelijk van onder de indruk. Ik ben super trots. Ja, als je op een A4'tje ziet hoeveel voertuigen er komen, maar als je dan ziet dat inderdaad een parkeerterrein vol staat met onze jongens, dan denk ik, dan hebben we het goed gedaan. Eigenlijk steunbetoog is toch echt wel weer een steuntje in de rug, want het zijn gekke tijden. Het vraagt veel van mensen en we zijn, het, we zijn er voor elkaar en we zijn er voor onze patiënten. Maar als dat dan zo gezien wordt en zo gewaardeerd wordt, dan betekent dat toch heel veel.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 Helpen. Luister aanstaande zondag 19 april naar onze marathonuitzending en doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis. Dus zondag 19 april, de marathonuitzending van ZFM. Help de, de helpers helpen. ZFM. La ja, Havas, dat is dan zo'n plaat die ik zelf zou aanvragen morgen bij de Marathon hier bij ZFM. En uh, ja, je kunt platen aanvragen via de telefoon 023 573 0393. Denk, dat is een ingewikkeld nummer. Dat is gewoon het nummer van ZFM. En vraag me niet hoe de technische jongens het allemaal voor elkaar gekregen hebben. Maar je kunt ook appen op dat nummer. Dus je kunt ook gewoon via een appje op 023 573 0393. En kijk anders op de site, zie je de nummers ook staan. Kun je ook gewoon appen. Ja, heel bijzonder. Um, en daarmee kun je een plaat aanvragen. Die draaien we voor je. En dan maak je echt geld over voor het Rode Kruis hier in Zandvoort. Zo werkt het morgen. Nu eerst totaal. Hier bij ZFM. Auto, hold the line en dan gaan we terug naar het Nederlands product zoals het er moet van de Bima Stemra. Nee, het moet niet. Doen, we doen het graag. Dit is Raccoon. En heb je kinderen? Zit die vast voor de radio. We gaan zo meteen handjes wassen met K3. Oh een idee wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan? Misschien vindt je wel leuk. En jij haart is elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keus. Kijk je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat.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 Hier bij ZRFM, waar het bijna 11 uur is. En zet je kinderen voor de radio. Want tot de klok van 11 uur gaan we handjes wassen. Handjes wassen, handjes wassen. Handjes wassen, alle kindjes op de wind. Dit is ons startsignaal voor elke vijand klaar, allemaal. Wie je ook mag zijn, wie je ook mag zijn. Niemand krijgt ons klein, want we gaan handjes wassen, handjes wassen, handjes wassen. Alle kindjes op de wereld.